Alice in Wonderland. Op een middag besloten Alice en haar zus naar het park te gaan. Terwijl haar zus ging zitten met een boek, zat Alice verveeld op haar te wachten. Ze had beloofd om met mij te gaan spelen. Maar het blijkt maar weer dat een boek zonder plaatjes interessanter is voor volwassenen. Bah! Ik zal volwassenen nooit begrijpen. Betekent dit dat ik mezelf niet zal begrijpen als ik volwassen ben? Hmm. Oh jee, oh jee. Ik zal te laat komen. Een pratend konijn. Met een zakhorloge. Dat is raar. Ik moet hem volgen. En zonder zich af te vragen hoe ze naar beneden zou gaan... ...gingen ze het konijnenhol in. Ah! Het was plotseling geen konijnenhol meer. Alice viel naar beneden in een diepe, vreemde put. Dit duurt zo lang. Of de put is heel diep, of ik val heel langzaam. Ik moest nu zo langzamerhand ergens in het midden van de aarde zijn. Op je gras. Hoe aardig Wat is dit voor plek? Ze stond nu in een lange hal Er waren overal kleine deurtjes Die op slot zaten Dit is een vreemde plek En waar is het witte konijn heen? Hoe kom ik hier uit? Wat als ik nooit wegkom hier? Bang liep ze verder en ze zag een tafel met drie poten. Er lag een kleine sleutel bovenop. Zonder tijd te verspillen opende Alice de kleine deur met de kleine sleutel. Ze knielde om te kijken wat er aan de andere kant lag. En oh, wat was het mooi om te zien. Wow, dit is de mooiste tuin die ik ooit heb gezien. Oh, ik zou willen dat ik door deze kleine deur kon rollen. Maar dat kon ze niet. Teleurgesteld ging ze terug naar de tafel. Daar zag ze een fles. Oh, die fles heb ik niet eerder gezien. Waarvoor zou het zijn? En ze dronk het op. En terwijl ze dronk, begon ze te krimpen. Het was een heel apart gevoel voor Alice. Alsof er een telescoop dichtging. Oh, ik ga dicht alsof ik een telescoop ben. Nu kan ik heel gemakkelijk door die deur. Maar ze kwam er al snel achter. Nee, de sleutel! En toen zag Alice een kleine glazen doos die onder de tafel lag Wat, wat is dat? Oh, en wat de cake veroorzaakte Alice begon heel groot te groeien En groter, en groter Ze was nu zo groot dat ze haar eigen voeten niet eens kon zien al snel raakte haar hoofd het plafond. Oh, oh, oh, oh, nee. Nu kon Alice de sleutel pakken, maar ze was te groot om door het deurtje te gaan. Ze ging zitten en begon te huilen. En te huilen. En te huilen. Haar tranen begonnen de vloer te overspoelen. Toen plotseling. Oh, de hertogin! Ze zal boos zijn als ik haar laat wachten. Oh, meneer Konijn. Kun je alsjeblieft? Huh, hoe onbeleefd. Wat voor nut kan het pratende Konijn hebben voor de hertogin als hij niet eens een enorm groot meisje hier kan zien zitten? Oh, het is zo heet hier. Ik vraag me af wat mijn voeten toen nu, ik ze niet kan zien. Ik hoop dat ze hebben geleerd zichzelf schoon te maken zonder mijn hulp. Oh jee. Alice trok de kleine witte handschoen aan. Hoe kan dit aan mijn hand passen? Oh! Hoe ben ik zo klein geworden? Oh, het is de waaier! De wind heeft me gekropen. Ik ben nu zo klein. Dat ging nog maar net goed. Ah! Oh! Zout water. Ben ik in de zee gevallen of zo? Het duurde niet lang voordat Alice door had dat het haar eigen tranen waren. Plotseling kwam er een grote golf die Alice mee naar buiten nam. Ah! Uh, oh! Ik hoop dat ik zo droog word. Ik wil nu geen kou vatten. Wat doe jij hier? Ga naar huis en haal een paar handschoenen en een waaier voor mij. Huis? Welk huis? Mijn huis. Daar. Hup, ga. Alice was zo in de war en ook bang... dat ze maar in de richting van het huis begon te lopen. Hij zal vast gedacht hebben dat ik zijn dienstmeid ben, dacht ze. Ze ging een kleine, nette ruimte binnen. Bovenop een tafel lag een waaier, een paar handschoenen en een kleine fles. Ik weet dat er iets interessants gaat gebeuren wanneer ik iets eet of drink. Laat me eens zien wat deze fles doet. Zo'n klein ding zijn gaat me vervelen. Ah, ooh. Oh. Haar hoofd raakt nu het plafond. Ah, ik zit vast. En toen kwam het konijn. Ah, mijn hand. Alice had het zo ongemakkelijk. Ze wilde haar hand uitstrekken, maar... De dieren kwamen snel bijeen. De kleinste, Bill de Hagedis, werd gevraagd om het huis naar binnen te gaan door de schoorsteen. Het lukte Alice om haar voet in de schoorsteen te krijgen en oh. Het konijn had toen een idee, wat niet het slimste idee was, moet ik zeggen. Au! Oh, kijk! helpen om weer te krimpen. En dat is wat het deed. Op het moment dat ze klein genoeg was, rende Alice het huis uit. ver weg van de dieren, het bos in. Oh, het eerste wat ik nu moet doen is weer naar mijn normale grootte groeien. Oh, ik kan je helpen. Je hoeft je echt niet te schamen voor jouw grootte. Kijk naar mij. Oh, na natuurlijk. Dat is niet wat ik bedoelde. Jij bent prachtig. Natuurlijk ben ik dat. Eén kant laat je groter groeien, en de andere kant laat jou kleiner worden. Van de paddenstoel natuurlijk! Nu was de echte vraag om erachter te komen wat de kanten waren van iets wat zo rond is als een paddelstoel. Uiteindelijk brak Alice stukjes af van beide kanten. Ze knabbelde van een stukje van de rechterkant. Haar nek werd langer en langer. Het schoot omhoog als een bonenstaak. Ze nam onmiddellijk een stukje van de linkerkant. En nu was ze kleiner dan ervoor. Ze was moe, maar ze bleef stukjes van beide kanten eten. Soms groeide ze groter en soms werd ze kleiner. Uiteindelijk lukte het haar om zichzelf terug te krijgen naar haar normale lengte. Phew, dat is de helft van mijn plan. Wat een verwarrende dag. Ik kan maar beter deze baddenstoelenstukjes bij me houden voor wanneer ik ze weer nodig heb. Ik zou die rups moeten bedanken. Maar ja, hij was zo raar. Ik weet niet wat hij leuk zou vinden. Oh, wie is er niet raar hier, lieverd? <lacht> oh, hallo. Uh, ik moet je vragen. Grijt je zo de hele dag? Nou, ja, natuurlijk. Ik ben een chassail. Poef. Uh, ik snap niet wat daar zo logisch aan is. Zeg me eens. Heb je de hoedemaker en de haas al ontmoet? De hoedemaker en de haas? Nee, heb ik niet. Oh, dat moet je doen. Ze zijn beide gek. Net zoals jij en ik. Hé, hey, ik ben niet gek. Oh, maar dat ben je echt wel. Toen ze dat zei, verdween de poes. Alleen de grijns bleef achter. Alice vond het maar vreemd. Maar ze bleef maar doorlopen. Benieuwd naar het wondere land waar ze zichzelf terecht in had gebracht. Terwijl ze liep, kwam ze de hoedemaker en de haas tegen. Ze dronken thee aan een tafel onder een boom... Er was ook een slaapmuisje tussen hen, aan het slapen. En de andere twee gebruikten de muis als elleboogsteun. Dat ziet er erg ongemakkelijk uit. Maar misschien maakt het de slaapmuis niet uit, omdat hij die zo diep slaapt. Geen ruimte, geen ruimte. Maar het is een grote tafel. Er is genoeg ruimte. Je moet naar de kapper. Je bent zo onbeleefd. Zeg eens, waarom is een raaf als een schrijftafel? Ehm... Um... Ik... ik weet het niet. Daarom zei ik je dat je niet hier kon zitten. <lacht> Alleen omdat ik je puzzel niet kan oplossen? Prima, ik ga wel. Maar vertel me eerst het antwoord. Nee, ik weet het niet. Niet het flauwste, mijn Zelfs ik weet het niet. <lacht> maar, dit is het stomste T-feestje waar ik ooit ben geweest. Terwijl ze doorliep, vond Alice nog een deur in een boom. Nieuwsgierig als altijd ging ze naar binnen. Ze stond weer in een lange grote hal. Het had kleine afgesloten deurtjes en een kleine glazen tafel. Ik ga het beter doen deze keer. Ze begon door de kleine gouden sleutel te pakken... en een deurtje open te doen. Daar was weer een prachtige tuin. Toen pakte ze de paddenstoelen uit haar zakken... En knabbelde eraan totdat ze klein genoeg was. Ze wandelden toen door de kleine deur. Er waren allerlei soorten prachtige bloemen en struiken. Op een bepaald stuk waren er tuiniers die eruit zagen als speelkaarten. Wat nog verrassender was, was dat ze de witte rozen rood aan het verven waren. Wil je me alsjeblieft uitleggen? Waarom verven jullie de rozen rood? Oh, de koningin heeft ons gezegd rode rozen te planten... maar we hebben per vergissing witte geplant. Als ze erachter komt, worden wij onthoofd. hoofd. de koningin is er! Oh, wie is dit? Ik heet Alice, uw hoogheid. Hmm, en wie zijn dit? Hoe moet ik dat weten? De koningin loopt rood aan van woede Ah, haar hoofd eraf Oh, maar ze is nog maar een kind Hmm, ik vergeef het je De rechtszaak is begonnen Welke rechtszaak? Iemand heeft een taart gestolen uit de keuken van de koningin We verdenken de hartekoning. koning de jury voor de rechtszaak bestaat uit enkele vogels en dieren. Ze schreven allemaal haastig op tabletten. Lees de aanklacht voor. De koningin ze maakte enkele taarten. Allemaal op een zomerdag. De koning hij stal die taarten en nam ze behoorlijk weg. Goed dan, roep de eerste getuigen. De eerste getuige was de hoedemaker. Hij kwam binnen met een theekopje in de ene hand en een stuk brood met boter in de andere hand. Hij was zo zenuwachtig dat alles wat hij kon doen was stilstaan en bibberen. Jij bent een erg slechte spreker. Je mag gaan, roep de volgende getuige. De volgende getuige was Alice zelf, maar iets was anders aan haar. Ze stond op, onbewust dat ze veel groter was gegroeid. Ze gooide alle dieren om die waren komen kijken naar de rechtszaak. De koningin was zielend. Oh, haar hoofd eraf. Maar nu had Alice er genoeg van. Oh, wie geeft nou om jou? Je zegt dat de hele tijd. Jullie zijn alleen maar een pak kaarten. Nadat ze dit gezegd had, sprongen alle kaarten in de lucht. Ze kwamen op Alice afvliegen. Ze schreeuwden, half uit angst en half van woede. Ze probeerden hen van zich af te slaan en al snel... Ah! Ah! Ga weg! Ah! Bladeren! Waar zijn de kaarten? En de koningin? Oh, het was een droom? Oh, wat een geweldige droom. Ik moet het aan mijn zus vertellen. Oh, wat was het toch een mooie droom. Of toch niet? Einde